In de garage moesten bijvoorbeeld in 2002 drie pijlers worden vervangen... en ook werd gemeld dat de ondergrond niet stabiel was... en dat de garagevloer 13 tot 18 centimeter was gezakt. In Honolulu hebben zo'n 5000 mensen de aanval op Pearl Harbor herdacht. Onder de aanwezigen waren er 120 overlevenden van het drama. Gisteren was het precies 70 jaar geleden dat de Japanners zonder oorlogsverklaring... de Amerikaanse Pacific Fleet in zijn thuishaven in Hawaii aanvielen... Bijna 2400 Amerikanen kwamen bij die aanval om. En dan het weer. Vanochtend is het overal droog... maar vanuit het westen komt er weer regen. In de middag trekt de zuidwestenwind forse fors aan. In de kustgebieden wordt de wind aan het eind van de dag stormachtig... met in het noordwesten opnieuw kans op storm. Middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Once you've had one We kennen hem als een van de mannen van naast Barkley, deze CeeLo Green. Het is een man die in het roze optreedt, flinke proportioneerd als een flinke jongen is het. En hij zingt verschrikkelijk goed. Dit is van een cd van een tijdje geleden. It's oké, okay, zo heette het. En dan nog eens even op Radio 1 Goedemorgen, overigens terug naar het hockey. Want we zijn bij de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland-Auckland, om precies te zijn. nederland australië Het was nog altijd 0 tegen 1 in het voordeel van Australië. Gerard de Groot. En dat is het nog steeds na precies 10 minuten in de tweede helft. En het is zo langzamerhand om een beetje moedeloos van te worden, denk ik. Die Nederlandse ploeg die van alles probeert, maar die Australiërs spelen zo gedegen, zo geconcentreerd achterin, geven geen meter ruimte aan de Nederlandse aanvallers. En dan moet je bedenken dat Charlesworth, Rick Charlesworth, een bekende Australische hockeyer van jaren geleden, nu de coach, dat hij voor deze wedstrijd doodleuk zegt van ja, we hebben nog vier vijf van onze basisspelers thuisgelaten, want ik wil voor de Olympische spelen van Londen met het Daarop wil ik nog een paar dingen proberen met een paar nieuwe spelers, een paar andere spelers. Dus die vier, vijf andere kanjers, zoals hij ze dan noemde, die komen er gewoon straks ook nog aan. En dan moet Nederland nu tegen het Australië nou, tussen aanhalingstekens B-team het uh, moeilijk doen, staat het met 0-1 achter en dat betekent dat Australië gewoon een hele sterke ploeg heeft. Grote favoriet is ook straks, denk ik, in Londen voor opnieuw Olympisch goud, want ze kunnen uitstekend hockeyen de Australiërs, uitstekend verdedigen en daar heeft Nederland op dit moment natuurlijk last van, want Nederland moet proberen die 0-1 achterstand weg te werken. Doet dat nu via Teun de Nooyer, Teun de Nooier in de richting van, ja, in de richting van niemand die bal gaat via een Australische stick over de zijlijn, levert weer opnieuw niets op voor Nederland en Australië. Die heeft tijd om weer terug te gaan in de verdediging. Om Nederland weer af te, af te wachten, dat nu ook goed doen... en we meteen weer in de aanval te gaan. Nederland heeft het tegen Australië gewoon heel heel erg moeilijk. Zegt Gerard de Groot, onze verslaggever, deze nacht, deze morgen. Overigens, u luistert naar de VARA op Radio 1. De nacht klinkt anders, de laatste keer met u bij Mol. Volgende week zit hier weer Roel Koeners. En hier muziek van Deborah Harry, oftewel Blondie, hè. even de kast zetten voor een klein gedeelte, want er is gescoord... Gerard de Groot. In het voordeel nu dan toch voor ons... Ja, voor de ons, de Onjesen. Oranje oh, ja. heeft gescoord. Jazeker. Wie anders zou je bijna zeggen dan Billy Bakker. Hij ontpopt zich dit toernooi, hij ontwikkelt zich dit toernooi. Als een uitstekende spits heeft al een aantal doelpunten gemaakt... tegen de tegenstanders van Nederland eerder deze week. En heeft er nu ook eentje in geprikt. Het bekende schot met de backhand. De bal kwam bij hem nadat Australië even stond te slapen achterin. Heel ongebruikelijk voor het team dat altijd zo geconcentreerd speelt. Maar het hockey gaat zo ontzettend snel dat je even niet oplet. Dan komt Bakker aan de bal en dan is... Het raakt Nederland tegen Australië. 22 minuten nog te spelen. Het is 1-1. Daar in Australië, nee, daar Nieuw-Zeeland tegen Australië, Gerard de Groot. Ja, je moet ze niet tarten, die Australiërs. 1-1 <laughs> maakt Nederland. Nederland. Nou, dan komen ze meteen gedegen eruit, pakken een corner en pakken nog een strafcorner. En uiteindelijk wordt het door Matthew Swans wordt het, uh, gewoon 2-1 in het voordeel weer van Australië. De vreugde van die 1-1 heeft dus exact 2 minuten en 30 seconden geduurd voor Nederland. En nu moet Nederland weer gaan beginnen. Kijken of ze weer langzij kunnen komen. Heb je trouwens zicht op uh, Paul van As? Gerard, kun je zijn gezicht zien? Nou, zijn gezicht is wel te zien... maar die gaat op dit moment achter een grote zonnebril verborgen. En uh, hij loopt al uh, de hele wedstrijd wat nerveus rondom uh, de duck-out. Hij heeft nog geen moment op zijn stoeltje gezeten. staat. Uh telkens iets te dicht bij de zijlijn en krijgt dan weer op zijn donder van een van de officials van de internationale hockeybond dat hij niet te dicht bij het veld moet komen op het moment dat Australië nu weer een goede kans krijgt. Maar nu is het stokman die wel stopt. En uh, ja, Van die ziet het uh, natuurlijk met uh, leden oog aan. Hij voelt gewoon, hij ziet gewoon dat dit Nederlands elftal op dit moment geen, geen greep heeft op de wedstrijd. Geen greep heeft op, uh, op die gelijkspel, op dat gelijkspel 2-1 is het nog steeds in het voordeel van Australië. Nederland moet die gelijkmaker scoren. Heeft daarvoor nog maar 17 minuten te gaan. En vanaf ziet heel langzaam die wedstrijd tussen de vingers door glijden. U bent van ons gewend dat we ook muziek draaien bij de Varen op Radio 1. Dat doen we zo'n beetje iedere donderdagmorgen. Muziek van Michael Fracasso, Want ze heet deze goede man, onlangs was hij nog in ons land te vinden. En nu ook hier in de nacht klinkt anders. Eloise, Eloise, I've been lost and in the weeds, running into the neighbor's trees, searching for your love. Well, don't you be laughing at me, don't you be sassing me, don't you be calling. stay Michael hij heeft inmiddels al zes platen gemaakt. Komt uit Austin, Texas. Het is een folk country americana zanger. En dit staat op zijn jongst verschenen cd. Die heet uh, Saint, Saint Monday. Ik hoorde zojuist het nieuws. Ik weet niet of je het al gehoord hebt. Of je net wakker bent of je hebt het al gehoord. Dat die etenpiraten worden aangepakt. Die krijgen een forse boete als ze maar blijven uitzenden. Ja, misschien ligt het aan de muziek die ze draaien. Zouden ze dit eens moeten proberen? Een Motan plaatje. Misschien scheelt het. zes uur, de nacht klinkt anders, het Hubert Mol. Up, we can hardly see what used to that to you or me, baby. See, I know notice nothing makes you shatter, no, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. So I spent time in Kissing on you. Muziek van het bandje komt altijd ten goede aan mijn humeur... maar hoe zit het bij jou daar, Geert de Groot? Kom jij ten goede aan mijn humeur? Nou, de ploegen in ieder geval niet, hoor. Nee, het is dat bedoelde ik. Geworden, ja. ja, dat voelde ik ook wel aan. Ja, negen minuten nog te spelen. En ik zei het al, het is gewoon een, een ploeg die te goed is uh, op dit moment voor Nederland. Uh, Nederland in uh, deze vorm kan niet op tegen Australië. Net weer een kans op dit moment door, voor Jason Wilson. Weer een stop van Jaap Stokman. Die uitstekend staat te spelen hier in de wedstrijd uh, tegen uh, Australië. Omdat uh, Australië veel en veel meer kansen heeft gekregen. En en dan is het lastig om, om, zeg maar, voor Nederland lastig om te scoren. Omdat je aanvallend te weinig in te brengen hebt tegen Australië. En dan blijft Australië druk. Ik zei het al, vanaf het begin doen ze dat, zetten de druk op de Nederlandse defensie. En de Nederlandse defensie die moet dan gewoon capituleren in die slotfase van de wedstrijd. Want dan loop je eigenlijk het hele duel achter de feiten aan. En dan ga je in de laatste tien minuten kapot. Fysiek kapot en ook mentaal kapot. Dan heb je ja, je kansen, je mogelijkheidjes gekregen. Twee Twee kreeg Nederland in deze wedstrijd. Zeggen en schrijven twee strafcorders en één of twee halve kansen. Dus wat dat betreft heeft Nederland uh, niet veel te vertellen in het duel tegen Australië. Australië dat op uh, 3-1 staat op dit moment met nog te spelen. Zeven minuten en 45 seconden. Second star to the right Straight on till morning, my little friend There's an island called Neverland Where childhood dreams never end Farewell, Never-Neverland Farewell, Never-Neverland A body lying in the weeds. The voice of Peter Pan, the cabin boy in Treasure Island. Mama never told me Peter Pan could bleed. No one identified the body. They buried him in a Mark Potters field grave. From Cedar Rapids. Ja, Hij begint een beetje hinderlijk te worden, Gerard de Groot. Ga eens weer in een ja, maar... Waar zijn ze nou toch die ooit van ons? <laughs> Die jongens van ons zijn, ja, die zijn in de laatste tien minuten niks meer. Ik zei het al, je speelt de hele wedstrijd achter de feiten aan. Je loopt achter de feiten aan. Je hebt problemen tegen Australië. Dat krijgt de kansen. Dat krijgt niet alle doelpunten. Staat maar op 1-0 bij de rust. Dan denk je, nou, misschien, misschien redden we het nog. En dan word je het 1-1. Dan denk je, nou, er zijn mogelijkheden. Maar meteen daarna werd het 2-1. Even gas geven bij Australië. En dan is Nederland in die laatste tien minuten uitgespeeld. Mentaal kapot, fysiek kapot. En het is dan ook inmiddels 4-1 geworden door Jamie Dwyer. We kennen hem nog, hij speelde ooit voor Bloemendaal toen Bloemendaal landskampioen werd. Maar hij scoorde ook tegen Nederland op dit moment. 4-1 voor Australië, nog vijf minuten te gaan, kansloos natuurlijk. The first one to take a fall. Oh, Bobby really hit the wall. Yeah. Whatever happened to Bobby Driscoll? Whatever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 a ranch in Topanga Canyon Bought me a broke-down thoroughbred named My Chief That crazy old racehorse died tangled up in barbed wire Sort of like Bobby Driscoll in the entire age, don't you think I saw Bobby hanging out near Topanga Canyon Market tell you the truth he looked a trifle stoned i went up to him and said gee Bobby, you were great in treasure island he snarled go away kid leave me the hell alone like a dog and i was gonna take a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 Tom Russell, Farewell Never Neverland. Het is half zes, de VARA op Radio 1. En vannacht een teleurstellende wedstrijd voor de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland, Auckland, Nederland tegen Australië. Het was vier tegen 1 en we zitten zo'n een beetje tegen de einde van die wedstrijd. Gaat er nog iets gebeuren, denk je? Iets van enige uh, importantie? Nou ja, Nederland krijgt op dit moment de strafcorner. Uh, er was er net eentje. Die werd door Takema op, uh, op de hand van een van de spelers van uh, Australië geschoten. Waardoor de tijd nu stil ligt. Want er is een blessurebehandeling bezig. Die is nu bijna voorbij. Het is 4-1. Het zou nog wel eens van belang kunnen zijn straks wie er in de finale speelt. Want dan is het doelsaldo van belang. En dat uh, doelsaldo is op dit moment voor Nederland ten opzichte van Nieuw-Zeeland gelijk. En het doelsaldo voor Australië is natuurlijk het beste. Die hebben een doelsaldo van plus 1. En plus die drie van vandaag, dan zouden ze op plus 6 kunnen komen. Maar de tweede plek, wie gaat er straks de finale spelen? Want zo wordt het spel hier gespeeld. Ze spelen drie wedstrijden natuurlijk in de finale pool. En dan speelt de nummer 1 tegen de nummer 2 op zondag de finale van deze Champions Trophy. Wie gaat dat winnen? En die tweede plek, dat zou wel eens beslist kunnen worden... door Doelsaldo. Dus wat dat betreft is het voor Nederland heel, heel belangrijk... om in ieder geval weer iets dichter te komen... van die min drie die ze nu, tot nu toe in deze wedstrijd hebben. Komt taken maar, het levert niets op. En dat betekent dat Nederland gewoon deze wedstrijd uit moet gaan spelen. De laatste anderhalve minuut met een 1-4 achterstand. Een hatelijke 1-4 achterstand natuurlijk... in een wedstrijd waarin Nederland weinig in te brengen heeft gehad... ...vier corners gekregen in totaal tegen Australië. en Ik moet even op de papieren kijken, zes. En Australië is daar beter mee omgegaan, ook met de kansen. Kans nu voor de nooier, maar ook dat levert niets op. De stop is van de Australische doelman welkomt hoog terug. Ik zou bijna zeggen dat wordt een strafcorner. Maar dat is niet zo, terwijl Australië nu de ruimte krijgt om uit te vallen... ...en om het nog erger te gaan maken, nog erger voor Nederland... ...met okkenden aan de bal op rechts tegenover de wijn. De wijn kan daar niet bij komen, komt Australië in de richting van de cirkel. Geen mogelijkheden, taken maar goed onderbroken. En nu heeft Nederland... Overtal. Vijf man tegen vier Australiërs is niet veel voorgekomen in deze wedstrijd. Want Nederland heeft weinig aanvallend kunnen doen tegen die hechte defensie van Australië. Maar Verga moet te lang met de bal lopen, moet te ver terug. Waardoor deze mogelijkheid voor Nederland voorbij gaat. En dan nog 50 seconden zijn te spelen. En Nederland kijkt, kijkt en zoekt naar misschien nog een mogelijkheid in die laatste minuten, die laatste seconden. En die komt er ook voor Verga. Verga, nou zit hij erin? Jazeker! Hij zit erin en dat is nuttig. Dat is nuttig. Dat betekent niet dat je die wedstrijd hier gaat winnen. En natuurlijk met nog 40 seconden te spelen maar in ieder geval wordt het doelsaldo weer wat draaglijker en ik zei het al dat kan straks ten opzichte van misschien Spanje of misschien Nieuw-Zeeland want die moeten tegen elkaar spelen hier om zes uur begint die wedstrijd en het stadion is al redelijk volgelopen daarvoor want ze zijn zo langzamerhand nadat ze hier een week of drie geleden de wereldbeker rugby binnenhaalden toen het land helemaal op zijn kop stond zijn ze toch wel gek geworden van Nieuw-Zeelandse sporters hier. Het was een groot feest dat Nieuw-Zeeland na de 3-3 tegen Nederland Duitsland uit de finale pool haalde en heel Nieuw-Zeeland nu uit gaat lopen voor het hockey. De tribunes worden uitgebreid, heb ik begrepen, voor het finale weekend. En Nederland daar misschien nog wel die finale kan gaan halen. Maar deze wedstrijd redden ze het niet. Het is nu afgelopen. Nederland verliest, afgetekend moet ik zeggen, met 4-2 van Australië. De schade is wat mij betreft nog beperkt gebleven. En uw verslaggever deze morgen was Gerard de Groot Zat in Auckland in Nieuw-Zeeland en besluiten het af. Galette les bouffeurs de crêpes Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes Regarde bien la tête des jeunes guerriers et celtes Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette Autocritique parfaite mais ça reste correct Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête Voilà comment Mano avance à se prendre la tête J'entends le loup, le renard et la belette Pose. Non surtout pas de close Sur ce tempo tribal j'ai envie de poser des proses Tu connais le renard mec tu connais la belette C'est moi qui fais cet oratoire Je suis le loup c'est net C'est une facilité de chanter Pour moi c'est ainsi C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui ai Ne vous inquiétez pas les gars Pour vous je resterai gentil Je n'oublie pas que ma aussi c'est un état d'esprit et la belette Le renard chambré. Si tu ne comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer. Le deuxième degré, déjà acquis dans nos pensées, c'est net. Et même si je me la pète voilà que je me répète. Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette. Mais dites-moi alors, mais qui est la volette Dans le loup, le renard et la velette. dans le loup et le renard. J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Manon viendra, les gars, Manon viendra C'est à ce moment-là qu'il faut le verra Manon viendra, les gars, Manon viendra C'est à ce moment-là qu'il faut le verra Er is moderne hiphop gecombineerd met Keltische melodieën. Ze heette Manau ontsproten in 1998. En het leuke wil dat Manau ook trouwens oud-Keltisch is. Gaelic. En dat staat voor The Isle of Man. Voor alle duidelijkheid. Ik heb het even moeten opzoeken. Maar het is wel leuk wat ze doen. Het is een aardige combinatie. Het beentje The Hype. Nu al een hype. Wat ze hebben een eerste singletje gemaakt. We're all Atmosphere. When well, you think it's fine, I know it's broke. No I can't convince my eyes to close. You're on the town again, and I'm drowning in your bed. You're Zo heet deze man, en misschien kent u hem al veel langer dan u denkt... want hij schreef onder andere muziek voor Ben Sanders. U weet wel, de man met uh, de tato's van The Voice of Holland... voor het album If You Don't Know Me By Now. En hij werd grootgemaakt door de collega's van de BBC Radio 2. Die hebben hem veel gedraaid, en zo is het even komen overwaaien. Sam Gray hier met het zingertje By The Day. Daarvoor kunnen luisteren naar een bandje uit Dallas, uh, Dallas Texas. Uh, alternatieve country is het, van de 90s. En daarvoor nog kunnen luisteren naar The Hype met Don't Give Up On Me. Nog meer nieuw talent is komen binnendrijven. Uit Noorwegen komt Bjorn Berge, gitaarvirtuoos, en heeft een nieuw album gemaakt. Van dat nieuwe album hier is once again: Album Heet Towns Blackwood. Coming fast this year, ups and downs, back and forth, never closing any doors, tossing and, and turning. And Voor de liefhebbers, hij speelt de string gitaar. Dat weet u, dat staat allemaal op de nieuwe CD Blackwood van John Berger hier en daar. Het is een bluesjong, maar hier en daar hoor je ook een snufje jazz. En dat mag ik wel. Wel eens gehoord van Maaike Reinders? Er zijn heel veel artiesten, heel veel jonge artiesten... die weten voor gekheid niet hoe ze nog kunnen doordringen... tot al die geformateerde zenders. Maar gelukkig in de nacht, dan wordt dat nog een beetje losgelaten... krijgen zij de kans om te laten horen wat ze in huis hebben. Maaike Reinders noemt zich viabe en betuigt de liefde voor de Italiaanse chanson. En dat doet ze met een jazzy feel. Shanno tracci percettibili, le traiettorie delle mongol fiere, uomo che sorberia al cielo, non Leor meegen, le sono partite. A guardarle, sono quasi immobili. Luné pieno contro cielo chiaro. E' uomo che li sorveglia adesso. Non è più sicuro se veramente sono mai partite. Oppure sono sempre state lì. Senza le gambe dolorate, immobili. ello abbiamo cercato perso le tracce del loro volo contro le nuvole del pomeriggio pomeriggio della città chissà dove è cominciato tutto chissà e chissà dove è cominciato tutto chissà anche noi anche noi con lo sguardo puntato al cielo abbiamo cercato Le mongolfier, l'uomo che sorveglia il cielo, scioglie la matassotto del volo e non distingue più l'indizio. Da quando sono partiti sopra gli ormeggi da Zavorna sono partiti. tolta gli ormeggi da Zavorna sono partiti. Maaike Reinders en ze heeft de kans gekregen nu om zich even te laten horen op de radio. Ja, en ik heb geen flauw idee hoe we haar album kunnen maar machten. Ik heb het toevallig in de bus gekregen, dus ik weet ook niet hoe ze mij heeft gevonden. Maar het is een prachtig album geworden allemaal. Van dit soort liedjes. Italiaanse chansons, smartlappen zo nu en dan. En die heeft ze dan omgebouwd. tot een prachtig liedje. Dit was De Nacht klinkt anders. Behoorlijk anders. Want Roel Koeners is volgende week weer terug. En dan klinkt het ook weer anders. De nacht klinkt dus altijd anders. Vannacht te presenteren door Paul van Gelder, nu BMO. En we waren bij de wedstrijd nederland australië voor de Champions Trophy Hockey was dat in Nieuw-Zeeland. En we hebben verloren met 4 tegen 2. Ik wrijf het er dan maar even in. Ik wens u een goede morgen of een goede Dag. And brown, like a fairy swing exploding in At the speed of sound colors inside your head They're spinning round Like a ferris wheel Exploding and falling to the ground Ooh, people are screaming People are screaming My baby, she's dreaming I'm still at the ceiling, waiting for the feeling.